Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Opnieuw is een boot met migranten omgeslagen op de Middellandse Zee. Minstens 19 mensen zijn verdronken, 5 zouden zijn gered. Het gebeurde voor de kust van Tunesië... Het is het vijfde ongeluk in een week tijd daar, zegt correspondent Helene Daans. Je merkt dat het lente is geworden. Het is rustig op zee en dat is te zien. En tegelijkertijd is het politiek onrustig in de wereld. Vanuit Turkije komen migranten uit het oosten naar Italië toe. Vanuit uh, Noord-Afrika komen Afrikanen naar Italië toe. Het aantal mensen dat de oversteek maakt naar Italië is sinds begin dit jaar drie keer zo hoog als in dezelfde periode de afgelopen jaren. De politie heeft nog geen idee wie de dode is... die gisterochtend in een uitgebrande auto werd gevonden in Brabant. Een wandelaar zag een auto in de brand staan op een bospad in Oosterwijk. Toen politie en brandweer aankwamen, vonden ze een lichaam in de auto. Een man uit Tilburg had afgelopen nacht de verkeerde plek uitgekozen... om zijn feestnacht te eindigen. Hij besloot het dak van een politieauto te beklimmen. Een agent op de fiets zag het gebeuren, ging erop af... en toen hij hem in de boeien probeerde te slaan... beet de man in de hand van de agent... Zijn feestje eindigde zo uiteindelijk op het politiebureau. En gisteravond waren er even geen twinkelende lichtjes in de Eiffeltoren in Parijs te zien en ook het Colosseum in Rome stond in het donker. Over de hele wereld gingen de lichten uit voor Earth Hour. Volgens deze Amerikaanse wetenschapper een superbelangrijke jaarlijkse traditie. People turned off their lights for the planet and it was really about climate change and showing, you know, we, have, we have this energy consumption and what would happen if we all acted together. Earth Hour is een actie van het Wereld Natuurfonds om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Meer dan 100 landen over de hele wereld doen mee. Heb ik het weer nog? In het zuiden kan het regenen, in het noorden zie je af en toe zon. Het is 8 graden. Vanavond wordt het droog en morgen meer zon en 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat het vast op de A10. De A10-noord richting de A10-west is dicht bij de Koentunnel vanwege een politieactie in de tunnel. En tot zover de verkeersinformatie.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 En wacht eens draf, dass ik sie fahre. Het kan niet zijn, dass du mehr als ik weiß. En du parkst mitten auf der Siegerstraße. Het wär normal, ich fahr in dich rein. Oder wir jagen ons wie Hunde im Kreis. Maar ik heb was Bestes vor, verschluck mijn letztes Wort. Ik verlass dat und weißt du was? Ik ben er kort. Zie die weißen Faden hoch, oké. Okay. Dit is een fight heb ik verloren, doe gar niet we. Ik im in het universum niet in de weg. Na na na, geen Hardings. Zie die weißen Faden door, ok. Dit is fight heb ik verloren, tu gar niet we. Ik im in het universum niet in de weg. Na na na, geen Hardings. Na na na, geen Hardings.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 Reiß es jetzt vorbei, so, du gar nicht weg. Steh im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Härte. Sie die weißen Faden hoch, okay. Zweite habe ich fallen und du gar nicht weg. Steh im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Härte. Na na na, keine Härte. K.O. Schwer op Autopilot. Wasch die Kriegsbemalung ab. Als Wasser bedroht. Zie de weißen Pfannen, oké. Oh okay. Verheid is jetzt vorbei, tut gar nicht weeg. Stedemonie, da vind ik oké. Na, na, na, na, keine hard Just recalling I'm yeah. By standing up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 Zou het laatste nou weten als ik echt was, ik was? <tieden>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 All around. She Take